Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Er gaat geen Iraanse delegatie naar Pakistan om morgen te onderhandelen met de VS. Dat schrijft het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse blokkade in de straat van Hormuz zou een belangrijke reden zijn om niet mee te doen. Volgens Iran is dat een schending van het staakt het vuren. Ook vindt Iran dat de VS onredelijke en onrealistische eisen stelt... Eerder vandaag zei de Amerikaanse president Trump dat er een Amerikaanse delegatie onderweg is naar Pakistan voor nieuwe onderhandelingen. Het is onduidelijk of die reis nog doorgaat. De Democratische Republiek Congo en de rebellengroep M23 hebben een overeenkomst gesloten over het leveren van humanitaire hulp. Ook zullen beide kampen gevangenen vrijlaten. Bij gesprekken in Zwitserland hebben de partijen afgesproken... dat er geen aanvallen worden uitgevoerd op de voedsel- en drinkwatervoorziening... en op hulpverleners. Ook energievoorzieningen en scholen moeten buiten schot blijven. Congo en M23 voeren al jaren een bloedige strijd. Officieel geldt er sinds december een wapenstilstand... maar daarna laaiden de gevechten juist weer op. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Louisiana zijn acht kinderen omgekomen... Een huiselijke ruzie liep zo uit de hand dat de man een geweer pakte en begon te schieten. Na een achtervolging is de vermoedelijke dader doodgeschoten door de politie. Een deel van de slachtoffers was familie van hem. De Europese Commissie komt met een lijst adviezen aan lidstaten om het gebruik van schone energie te stimuleren. De maatregelen moeten verlichting bieden voor de stijgende energieprijzen. Zo wil de commissie dat mensen meer gebruik gaan maken van elektrische auto's of openbaar vervoer. Ook is het advies aan werkgevers om een vaste thuiswerkdag in te stellen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af tot een graad of drie. Morgen vrij veel bewolking en af en toe een bui. In het noorden wordt het dan een graad of tien. In het zuiden maximaal dertien graden.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 Welkom bij deze uitzending van In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Vandaag praat ik met Jos van Dongen van de NVBS. De railvereniging van toen en nu. Deze vereniging bestaat dit jaar 95 jaar. En een mooie gelegenheid om samen met Sjoch ons te verdiepen in het spoor. Maar we gaan eerst eens even kennis maken met hem. Want waar bijvoorbeeld stond de wieg van Sjoch? In Amsterdam. Ja. Ja, ja. Aan het spoor. Uh, niet aan het spoor, maar wel uh, vanaf het be prille begin uh, zijn er uh, trams en treinen in mijn leven geweest. Uh, toen ik al als klein jongetje voor op de fiets zat, uh, één of twee jaar, ging ik met mijn uh, moeder naar de bosbaan toe. Ja. Oh en daar, ja, de bosbaan. Uh, en daar had je dan een uh, tunnel waar de, de metro's of de, de trammetros toen nog onder de A10 uh, vandaan kwamen. En dat, als klein jongetje vond ik het al fascinerend om dan die lichtjes vanuit de verte aan te zien komen. En dan had je bij de bosbaan natuurlijk de oude trammetjes ja, die daar ja. reden. Ja, ja. En uh, ja, sindsdien was ik verkocht eigenlijk. Ja. We rijden heel veel trams hè? daar nog steeds eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat ja. Is, uh, en dus daar is je, zeg maar je liefde voor het spoor uh, begonnen? Ja, ja terugkijkend. Uh, dat en uh, Thomas de Stoomlocomotief, denk ik, zijn wel het, uh, het begin uh, van alles geweest. Thomas ja. de Stoomlocomotief, wat het, zeg je nou? Het uh, kinderprogramma. Oh, <laughs> nooit, het, gezien. nooit gezien. Nooit gezien. nog jeetje ja. dat. Uh, kleine blauwe stoomlocomotief. Oké, okay, ja, ja. Okay, ja, ja. Ja, modelletjes. En toen was je helemaal verkocht. Toen was ik helemaal verkocht. Ja. Uh, met de stem van Erik de Zwart. Uh, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, ja. uh, en um, je bent toen naar de lagere school gegaan, vervolgonderwijs, uh, uh, maar ben je uiteindelijk in het spoor ook terechtgekomen? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik ben uh, zelf nu actief als uh, consultant uh, in, in Brussel en uh, ook in Nederland. En uh, ja, behalve hobbymatig ben ik in die zin uh, niet uh, met het spoor bezig. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, niet een beetje jammer, had je uh, een ambitie gehad eigenlijk. Uh. Het is uh, ja, ik, ik ben wel. Uh, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, dus ik ben in die zin wel uh, ja, historisch bezig altijd geweest met dingen. En, uh, maar nee, ik heb daar nooit spijt van gehad. Nee, dus, nee. Uh, sommige dingen moeten ook hobbymatig blijven. Ja, ja, ja, dat, ja. Is, dat is waar. Oh kijk, er rijdt nog een treintje langs. Dat is wel, wel, wel leuker. Uh... We zitten natuurlijk in, in Amersfoort. En is Amersfoort eigenlijk zeg maar het, het, het knooppunt... of een van de knooppunten in Nederland voor het spoor? Zeker. Ja? Amersfoort is wel ja, een van, inderdaad, van die spoorwegknooppunten... waar uit alle hoeken van het land treinen bijeenkomen. Dus uh, samen met Utrecht uh, zou ik zeggen, is zijn, zijn het wel een van de drukkere stations uh, van Nederland. En je hebt hier natuurlijk ook uh, enorm veel opstelsporen en andere dingen uh, die het uh, voor de spoorwegliefhebber interessant maken om hier naartoe te komen. Ja. Uh, zeker, uh, want uh, naast uh, dat het gewoon zeg maar, het reguliere spoor is, een treinspoor daar hebben we het dan over, is het uh, veel ook de thuisbasis van diverse historische spoorwegmaatschappijen, zo noem ik het maar even. Ja, ja, nou, je hebt uh, iets verder van. Als je altijd uh, vanuit Amersfoort naar het Oosten rijdt, zie je aan de rechterhand uh, zie je bijvoorbeeld een, uh, een wit uh, gebouw. wat vlak langs het spoor staat. En dat is uh, een van de oudste nog bestaande spoorwegstations van Nederland. Mm. Niet meer in gebruik als uh, dus zijn... Maar nog wel altijd uh, ja, een, een spoorwegstation uh, wat je nog goed ziet. En ja, nog altijd zitten hier enorm veel bedrijven uh, die op het spoor actief zijn. Ja. En uh, wat oude slooplocomotieven uh, die je ook uh, op de stad oh, ja. ziet staan. Uh, uh, ja. Oké, okay, ja. Okay, ja, ja, leuk. En ja, en, en uh, in Amersfoort natuurlijk de NVBS. En dat is natuurlijk een afkorting. Opgericht in 1931. Dus uh, 95 jaar. Gefeliciteerd, zoals vond. Uh, uh, maar uh, ja. Waar staat dat precies voor, de NVBS? De NVBS, uh, daar ga ik even <tus> heel diep ademhalen. Want dat is altijd de grap die we zeggen als we de volledige naam moeten noemen. De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Diepe, diepe inademing. Tegenwoordig noemen we ons uh, Railvereniging van Toen en Nu. Dat is wat, ja. uh, wat korter en wat pakkender. En uh, dekt ook wat meer de lading van, ja. uh, van onze activiteiten. Want dat is wel grappig natuurlijk aan jullie vereniging. Dat. Uh, uh, het gaat niet alleen maar over de historie. Het, het huidige spoor en ontwikkelingen worden ook gevolgd. Absoluut, ja. Nee, in ons maandblad op de rails daar hebben we zowel voor de historie als voor de actualiteit altijd aandacht. Het is ook echt een, een mix van de twee. En dat, dat zie je eigenlijk in alles wat de NVBS doet, komt dat element van toen en nu terug. We hebben een enorm groot archief. Dat is natuurlijk allemaal toen. Maar dat loopt eigenlijk bijna tot aan het heden, nu. De excursies zijn ook altijd een, een, een mix van nou ja, nieuwe, his, nieuwe treinen en historische, uh, historisch oud materieel. Ja, ja, ja. En wat is jouw rol bij de NVBS? Ik ben vicevoorzitter en ik ben coördinator leden, service en communicatie. Ja, ja. Oh, dat is wel een hele grote hele, portefeuille. Dat is dan. een hele brede portefeuille. Ja. Daar, daar valt heel wat uh, in uh, te, te zetten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Kan je als, als lid zeg maar, uh, je zo kwaad uh, maken als je wil binnen de. de in, dus, Druk maken als je wil binnen de vereniging. Zeker, het is een, het is een vrijwilligersorganisatie. Dus mm. uh, ja, hoe meer mensen actief willen zijn en uh, dingen doen, uh, hoe liever we dat natuurlijk zien. Uh, dat is absoluut... Uh, en we zien ook gewoon, er zijn sommige mensen die zitten hier drie, vier dagen per week in onze verenigingsruimte in Amersfoort. Anderen doen eens in de maand wat. Het, het, het varieert enorm en het is heel erg vrijblijvend. Mountains uitgebracht in 2008 bij het label Malimba Records. De NVBS Railvereniging van toen en nu heeft Paul aan het spoor op het station Amersfoort haar verblijf. En Jos en ik die gaan daar even verder over praten. Het is makkelijk eigenlijk uh, voor... Uh, als je met de trein komt, je stuit het... Uh, je uh, je rolt van het perron uh, de, de, de winkel bij ons. Ja, ja, ja. Wat leuk. Op min 2 in, uh, in eigenlijk een heel nieuw gebouw. Uh, wat, wat, wat, waar zijn we eigenlijk terechtgekomen? Wat is dit? Ja, we zijn in uh, wat ooit de personeelsruimte van het NS-personeel uh, van Amersfoort was. En uh, ons archief is ook ondergebracht in wat ooit de kleedkamer uh, nou, okay. van het uh, NS-personeel was. En in 2020. Uh, 2011 uh, beelde NS die gebruikte deze ruimte niet meer. En toen heeft de NVBS hier zijn uh, intrek kunnen nemen. En dan was er dus voor het eerst in de geschiedenis een, een centrale plek waar de NVBS gevestigd was. Ja, ja. En eigenlijk <coughs> ligt de nadruk bij de NVBS eigenlijk ook op dat archief... Is het, het is, wel heel, het is wel een heel belangrijk archief in ieder geval. Hè? Het, is, het is een heel historisch waardevol archief, dat zeker. En het is ook wel. Uh, het is inmiddels ondergebracht in een aparte stichting ook. Uh, okay. omdat, uh, zelfs als de vereniging ooit zou verdwijnen, dan uh, leven de collecties uh, leven nog voort uh, in, uh, in de Stichting en verzamelingen. Maar de NWS is ooit gewoon begonnen als gezelligheidsvereniging. En uh, na een paar jaar begon men met het oprichten van een fotobureau. Omdat men vond van ja, de foto's moeten toch ook bewaard worden als onderdeel van de geschiedschrijving. En dat groeide uit. Daar kwam een documentatiebureau bij. En daar kwam een bibliotheek. En inmiddels uh, zitten we met 30.000 boeken... Uh, meer dan een half miljoen foto's en, en nog een ontelbaar uren aan films. Zo, om films ja. ook nog? Ja, okay. zeker. Oh, gaaf. En, en, maar wat was de aanleiding eigenlijk om in 1931 deze club op te richten? Ja, de, de, de, de, er waren een aantal spoorwegliefhebbers in Nederland. En die, ja, je moet je voorstellen, in 1931 informatievoorziening... dat ging nog wat moeilijker dan nu iets bij ja. Google intikken. Ja, ja. Dus eh, als je in Hilversum woonde en je wilde iets weten over wat er met trams... Of trainingen in Groningen gebeurde, dat, dat viel niet mee om achter die informatie te komen. Dan moest je of iemand kennen die daar woonde of uh, daar zelf uh, op uh, verkenning naartoe gaan. Hmm. Maar in de landen om ons heen waren er al wel verenigingen die dat op nationaal niveau, uh, dat soort informatievoorzieningen oh, oh. organiseerden. In Engeland hoofdzakelijk en ook in, in België en in Frankrijk. Waren er al organisaties die dat deden? En toen is een, een klein clubje uh, liefhebbers die elkaar kenden, die zijn in 1931 in Amsterdam bij elkaar gekomen. En die hebben gezegd: uh, God, zullen we niet eens een vereniging in Nederland daarvoor oprichten? En dat werd toen dus de Nederlandse vereniging met E in ja, ja. het spoorwegwezen. Ja. Want, uh, oh, okay. Okay. De trams, de trams die deden toen nog niet mee. Dat vond men. Uh, die hoefde nog niet in de titel te zitten. Men mm. schreef er al wel over. Maar, oh, dat wel. Oh. maar pas in 1946 kwamen ook de trams officieel in de titel van de, de vereniging. Ja, ja. ja maar Even uit mijn hoofd. Uh, volgens mij uh, de blauwe tram, om maar wat te noemen, reed volgens mij al Absoluut. In, in die ja, tijd. Nee, ja, Er waren al, uh, al 30, 40 jaar waren er toen trams uh, ja, in ja, Nederland. Ja. Dat, uh, maar dat werd, in die tijd werd daar een beetje ja, op neergekeken. Klinkt heel erg uh, hard. Maar dat was wel toch een soort van tweede rangs... Uh, uh, hobbyisme, zeg maar. Ja, als je ja, ja. niet met die machtige stoomlocomotieven maar met een uh, elektrisch trammetje bezig was... dat was, <lacht> toch, wel wat, dat was toch wel wat anders. Uh, en we zien ook nog altijd... Dat de tramliefhebbers zijn uh, simpelweg in de minderheid. Oh. Dat is toch ook altijd... Uh, als we ook nu nog naar het huidige ledenbestand kijken... dan zie je gewoon... Uh, ik denk dat ongeveer 60-70% is hier echt voor de, de grote treinen. Hmm. En 30-40% uh, voor de trams. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is dat ik uh, zelf in die, in die blauwe tram... Uh, heb ...moeten duiken vanwege andere interviews. Maar uh, daardoor heeft het eigenlijk een, wel mijn hart een uh, beetje gestolen. Maar ja, die grote zware jongens... Uh, ...als uh, stoomlocomotieven, uh, diesellocomotieven en dat soort jongens meer... ...ja, dat is natuurlijk toch wel heel gaaf. En daar wordt het toch over hebben. In mijn onderzoek dacht ik op een gegeven moment... ...niemand heeft het eigenlijk over de metro. Nee, klopt. Dat is ook weer... Uh, maar, maar hoe komt dat? Ja, dat, zijn ook, dat is ook weer een, een splintergroep hobbyisten binnen... Ze zijn binnen de NVB's natuurlijk allemaal welkom. Hè? Dat is alles wat over rails beweegt, daarvoor zijn wij. Maar dat is weer eigenlijk een soort afsplitsing natuurlijk van de, de tramliefhebbers bijna te noemen, die weer in metro's en ondergrondvervoer uh, geïnteresseerd zijn. Maar ja, er zijn dus ook nog weer een nog kleinere splintergroep. Dat zijn dan de monorail liefhebbers. Oh ja, dat zijn ja. die over één spoortje ja, rijden. Ja, en ja, uh, ja de, de, de grens leggen van uh, waar, waar, waar heet het nog spoor en waar niet meer, dat ja. is natuurlijk heel lastig. Ja. Nou ja, rail is rail. rail is rail, maar Ofertaal dan, of 2 dan 2. Om, om een voorbeeld te noemen, in Woepertaal heb je de Schwebebaan. Ja. En dat is, uh, ja, daar zweeft hij natuurlijk, zoals mm. de naam impliceert, maar hij rijdt wel over een soort rails. Moet je dat dan nog als uh, ja. railvervoer zien of niet? ja. ja, ja. ja. Op mijn website in gesprek met. is dus naar de podcast met Wim Beukenkamp van de nieuwe blauwe tram. Daar is hij voorzitter van. Maar Wim vertelt ook over de oude blauwe tram, met name de lijn Amsterdam-Zandvoort. Goed dat gezegd hebben we dan. terug naar het gesprek met Jos van Dongen. Over het terugkomen op die, op die metro, dat het dus in Rotterdam uh, de eerste metrobaan lag van uh, 5,7 kilometer. En, uh, en dat het nu 110 kilometer is uh, geworden. Dus dat is, en, en dat Rotterdam de eerste was, terwijl in Amsterdam daar al veel eerder over gesproken werd. En, en maar veel later. En de ontwikkelingen zijn er natuurlijk op metrogebied uh, toch wel nog weer aanstaande. Hè? Ze Zeker, willen... dat is, uh, het, het stedelijk vervoer staat in die zin natuurlijk nooit stil. Ja. En het het reelvervoer ook niet. Ja. Want dat is, Ze zeggen, ja, we hebben bijvoorbeeld in de Halemermeer... Hè, dus ze willen dan die, die metrolijn van Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer doortrekken. En dat levert zoveel uh, woningen op. Uh, dat is toch wel bijzonder. Is dat uh, eigenlijk... Geldt dat eigenlijk overal? We leggen een spoorlijn neer en we bouwen stationetjes, dus we kunnen daar ook steden omheen bouwen. Dat is uh, eigenlijk wel historisch gezien, zie je dat overal terugkomen. Dat was ook in, in Engeland. Uh, de, de Metropolitan Railway bouwde zelfs inderdaad gewoon spoorlijnen naar niksgebieden, want uh, de huizen die kwamen vanzelf wel. Dat was, dus je ziet ook die, die lijn die reed zelfs door Bieden, die gebieden die zelfs nu nog relatief dun bevolkt zijn. Ja. Maar ze legden dan gewoon de lijn en dachten nou het, het komt wel. Ja, bijzonder ja. hè? Dat ja. Is... En in Amerika was het natuurlijk ook zo'n bedenking ineens. Precies hetzelfde. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar zijn hele films over gemaakt. Uh, inderdaad, uh, dat de, de frontiers, <laughs> dat, ja, de, de spoorweg bracht de vooruitgang. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Maar, uh, maar kan je zeggen dat in Europa dat... Ook oh gold of. Oh, Zeker. Ja, ja, ja op top. kleinere schaal natuurlijk. Maar uh, inderdaad, dat was toch wel. Als je als uh, dorp in uh, eind uh, 1800 uh, nog niet op een uh, spoorlijn was aangesloten. Dat was dan wel uh, betekende achteruitgang voor ja, ja, dus Je ja, ziet ja. ook een heleboel van die. Uh, lokale actieve burgemeesters die dan enorm aan het lobbyen waren... bij spoorwegbedrijven om uh, een aansluiting op het spoorwegnet te krijgen. En dan al was het maar een zijlijntje van een uh, druk bezette hoofdlijn... dat was al beter dan niks. Ja, ja, ja. En zo zijn ook uiteindelijk de, de, in Nederland zeker de, de eerste stoomtremlijnen, wat later dan de elektrische tramlijnen werden... zoals de blauwe tram bijvoorbeeld, ja. die zijn op die manier ontstaan. Dat was ja. een, een, een, dat, om dorpen aan te binden aan uh, railvervoer die... ...niet groot genoeg waren of niet genoeg industrie brachten om aan de hoofdlijn van de staatsspoorwegen te worden aangesloten. En daarmee kan je eigenlijk zeggen dat het, het spoor in zijn algemeenheid uh, ongelooflijk belangrijk is voor uh, t, uh, t, uh, om, om de mensen uh, nou ja, uh, te laten reizen. En, maar... Ja, ik zat even door te denken van het is dan toch, uh, maar waar ik het in andere interviews nog over had, het, door de auto's is de mobiliteit natuurlijk toegenomen en je zou dan denken dat, de, dat het spoor uh, naar de achtergrond uh, uh, gedreven zou worden, maar dat is, dat is niet gebeurd denk ik. Op een bepaalde manier wel. Je ziet zeker bijvoorbeeld als je ook weer naar het spoorland van Europa zeg ik altijd toch wel ook Engeland op een bepaalde manier. Dat is waar het natuurlijk allemaal ooit is begonnen met de stoomtreinen. Daar zie je dat in de jaren zestig, toen de auto opkwam, eh, zakte het, het lokale vervoer op eh, van die kleine spoorlijntjes. Dat, dat viel volledig weg. Een auto wel. Ja, en die zijn ook eh, voor een heel groot deel allemaal gesloten. In Nederland een stuk minder. Dat was eigenlijk, eh, was daar met de, de opkomst van de bussen in de jaren dertig, was, zijn al de alle echt onrendabele lijnen die verdwenen toen al vanzelf. Zeg maar, of in ieder geval voor het passagiersvervoer. Ja, en uh, ja, Nederland heeft wel de, de mazzel dat het natuurlijk een enorm goed uh, vervoerssysteem uh, vervoers, uh, heeft. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja in Nederland schijnt een van de uh, meest uh, fijnmazige spoornetwerken te hebben. Ja, ik, uh, ik zou niet zo durven zeggen of het de me het, het meest fijnmazige spoorwegnetwerk van, uh, van Europa is. Ik geloof dat dat België is, als ik me niet vergis. Hmm. Maar uh, inderdaad. Ja. Nog, nog kleiner land. Nog en... kleiner land. Nog meer spoorwegen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Het, uh... Waar komt dat dan toch vandaan? Ja, dat is denk ik historisch zo gegroeid natuurlijk. Ja, dat is een, een, een natuurlijke ontwikkeling geweest, zou je bijna natuurlijk kunnen zeggen. De Nederlanders zijn natuurlijk wel altijd erg vooruitstrevend geweest op het gebied van industrie. En al dat soort dingen, dat, dat natuurlijk, als er geld te verdienen was, dan werd dat wel gedaan. Zeg maar. En ja, spoorwegen brachten in de tijd dat ze aangelegd werden veel geld op. steeds natuurlijk over passagiers, over het spoor, maar het is natuurlijk ook het goederenverkeer is ook gigantisch. Ja. De, de spoorwegen zijn natuurlijk eigenlijk altijd meer geweest voor het goederenvervoer en de passagiers waren bijzaak. Als je, ook kijkt, toch wel. Als je kijkt naar de beginjaren, alle eerste spoorlijnen, die, die vond je in, in uh, in mijnen. Ja, ja. Al dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment ontdekte men dat: Oh, daar wil ook wel eens iemand op mijn kolenkaartje mee <laughs> ja. uh, Daar kan ik ook nog geld aan verdienen. Okay. En, uh, en zo ontstonden passagierstreinen. Ja ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, misschien komen we daar straks nog even verder op terug. Want, want, want hoe verhoudt het zich eigenlijk in, uh, in Europa? Uh, je zegt de eerste stoomlocomotieve reden in, in Engeland. Dat is dan overgewaaid, kanaal overgewaaid, ja. denk ik. Uh, zij hebben het dus blijkbaar uitgevonden? Ja, dat is uh, ja, de, de, de eerste zeg maar, openbare spoorlijn, waar uh, passagiersvervoer was, dat was de Stockton en Darlington Railway 1825. Dus net uh, vorig jaar was dat uh, 200 jaar geleden. Hmm. Maar goed, ja, de uitvinding van wat de eerste spoorlijn is, dat is uh, daar kunnen historici uh, lang over discussiëren. Want uh, dan kan je het zelfs terugvoeren tot aan uh, de Romeinen als je het echt... Uh, nee? Ja, ja, ja de, de, de, de spoorbreedte van Europa, dat is uh, vier, voet, vier Engelse voet, 8,5 en inches. Dat kan je eigenlijk uh, met wat uh, historisch kan je dat terugvoeren tot de breedte van een Romeinse kar. Oké. Okay. En die was weer gebaseerd op de breedte van twee ossen naast elkaar. oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, je kunt natuurlijk alles uitmeten. Hè? Je kan alles uitmeten, want het, het is natuurlijk, als je nu kijkt naar de normale spoorbreedte, die dus is in, in millimeters 1435, dat is een, een beetje een curieus getal en hmm. dat is dus, ja, daar zijn men zich, is men zich van gaan afvragen, hoe is dat nou toch zo ooit ontstaan? Nou, ja. Dan kom je weer in Engeland terecht en zo ga je dus uh, 500, 600 jaar terug in de tijd om uiteindelijk dan op die uh, grondslag uit te komen. Ja, geweldig, geweldig. en uh... En dat is eigenlijk ook altijd zo gebleven. Want, want heeft dat dan ook bepaalde voordelen, deze breedte? Nee, in die zin niet. Uh, dat, dat is gewoon eigenlijk, ja, god, op een gegeven moment was er zoveel aangelegd op die breedte, dat ga je dan niet meer allemaal ombouwen. Nee. Er zijn een heleboel pogingen gedaan om. om ...breder spoor en natuurlijk dus ook nog altijd smal spoor op een heleboel plekken... ...waar dat goedkoper is om aan te leggen. Maar dan blijf je natuurlijk het probleem houden dat als je op lange afstand je goederen wil gaan vervoeren... ...dan moet je het overladen of passagiers ja. moeten overstappen. Ja, ja, ja. Tegenwoordig zijn er dan wel manieren voor om, om de breedte van de assen van de spoorwegwagons aan te passen. Zo maar, flexibel hè? Zo flexibel. Ik, ik heb er wel eens een filmpje ja. over gemaakt. Eh, gezien, die, worden ja. dan, die worden dan uitgerekt of ingeduwd, ja. afhankelijk ja. van hoe het gaat. Dat zie je, dat is bijvoorbeeld aan de grens tussen Spanje en Frankrijk gebeurt ja. dat op, op meerdere plekken. Maar in, in de praktijk is gewoon ja, de, de, de spoorbreedte die ze toen uh, in begin 1800, zeg maar, de meest gangbare was, die is gebleven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En je, je noemde het al, smalspoor. Dus is er blijkbaar, blijkbaar ook normaal spoor. Ja. Uh, over wat voor getallen hebben we het dan? Nou, dat is het, het normaal spoor is de 1435. Ja. Dat is wat je hoofdzakelijk in Nederland en de, de meeste Europese landen en ook. Daaraan verbonden landen zoals Amerika en Australië en Nieuw-Zeeland, al dat soort landen vind je normaal spoor. Maar bijvoorbeeld om militair-strategische redenen, onder andere, hebben Spanje en Portugal een afwijkende spoorbreedte. Die zijn wat breder, dat noem je dan weer breed spoor. En op plekken waar het onmogelijk of moeilijk was of er te weinig geld was, koos men voor smalspoor. En dat heb je op alle mogelijke formaten. Oh. En dat was goedkoper om aan te leggen, goedkoper in het onderhoud. Kon je met, met lichter spoor werken. Maar ja, het gevolg was dan natuurlijk dat je beperkt was tot je lokale ja, uh, ja. dingen. Ja, ja, ja. En dat was ook in industriegebieden bijvoorbeeld, in, uh, in fabrieken en dergelijke. Ja, daar vind je dus uh, voor het merendeel smalspoor. Ja, ja, ja, ja. Jonge, jonge, jongen. En in, in, dus je zei het al, geloof ik. In, in Europa hebben we zeg maar gewoon die 1435. Ja. Uh, dus dat is wel makkelijk. Dan kan je tenminste fatsoenlijk doorrijden. Precies. Want op dat doorgaan. willen we eigenlijk. Dat is, dat... Uh, dat is waar we op uit zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Want hoe zijn, de, hoe zijn de ontwikkelingen momenteel? Er is nog steeds een, een probleem, geloof ik, van bij Limburg richting Duitsland. Dat daar dat niet, niet zo lekker loopt over die grens. Er is daar een drie ingericht tussen Aken via Maastricht naar Luik toe. Nou ja, dat is dus een, een verhaal van lange adem ook geweest daar. Dat heeft onder andere te maken met uh, nou ja, de, de, de wetgeving in België en al dat soort dingen. Uh, maar hij rijdt inmiddels nu wel en mm. redelijk, uh, redelijk probleemloos. En Nederland-België is helemaal geen probleem. Nee, er zijn natuurlijk problemen met viaducten op de hoge snelheidslijn en al dat soort dingen. Wat uh, de internationale verbindingen wat, uh, wat moeizaam maakt. Maar in principe gaat dat uh, redelijk goed. In gesprek met presentatie Benno Veugen op ZFM. teruggaan naar de NVBS, want yes. daarvoor zijn we hier natuurlijk Precies. om uh, 95 jaar uh, vereniging, want hoeveel leden heeft de vereniging inmiddels? Op dit moment uh, iets meer dan uh, 4200. Zo, zo, zo. Ja. zo. En uh, uit welke gelederen van de samenleving komen wij allemaal? Alle gelederen, zou ik oh, ja? zeggen. Dat is, uh, ja, dat is een van de dingen die mooi is aan de NVBS natuurlijk, is dat je, ja, je komt, iedereen en van alles uh, kom je hier tegen. Dat is niet... Uh, er is niet één stroom. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. En, um, nou ja, en jullie hebben natuurlijk... of uh, de NVBS heeft uh, tol van, uh, van uh, activiteiten... Uh, want laten we ze eens uh, we hebben alle tijd van de wereld, dus we kunnen ze rustig met elkaar uh, doornemen uh, ik heb ze ik heb het allemaal keurig opgeschreven hoor yeah. laten we het eerst hebben over de um, hoe word je eigenlijk lid van de NVBS, Laten we het daar eens over hebben heel simpel, je gaat uh, naar de website van de mm. NVBS en daar uh, vind je op de homepage vind je daar een prachtige mooie oranje knop, waarop staat lid worden oh, yeah. oh. en dan kan je uh, verschillende soorten lidmaatschappen kiezen we hebben op dit moment, uh, als je onder de 25 bent dan kan je junior lid worden dan betaal je wat minder contributie ben je boven de 25 dan uh, kan je kiezen of je tijdschrift op papier wil ontvangen of ook digitaal alleen en dan zijn er ook nog bedrijfslidmaatschappen, maar die uh, laten oh, ja. we even buiten beschouwing oh, en wat, ja. wat kost het voor een, voor een zo oude man als ik <laughs> 76 euro op dit okay. moment maar we hebben ook een, op dit moment een jubileumskorting uh, dat je 59 korting krijgt voor 95 jaar in VBS oh ja ja ja, oh, is, leuk. ja, ja dat is natuurlijk wel mooi Um, goed, zo worden we lid. Er is natuurlijk een website, dat zei je eigenlijk al: nvbs.com.com, precies. En tikje.nl, per ongeluk, in word je vanzelf doorverwezen, heb ik begrepen. Ehm. Um, Waarom ben jij eigenlijk lid geworden destijds? Want je, hoe lang ben je lid? Uh? Ik ben inmiddels uh, ik ben nog een relatief jong lid. Ik ben niet al mijn hele leven mvps'er. Uh, moet ik even goed nadenken. Vijf jaar denk ik op dit moment. Vijf jaar? Nee, oh. zes, zes jaar zou het zijn inmiddels. Oh, okay. Ja. Okay. Ja. Dus, dus je hebt je eerste lust erom ook al gehad. En, maar er zijn mensen die... Ik hoorde uh, uh, 55 jaar. Uh. 55, 60, 70. Zo. Uh, ik geloof dat ons oudste lid... Die is uh, tegen de 100. En die zit op uh, meer dan 80 jaar lidmaatschap. Ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Nou, die heeft alles wel zo'n beetje meegemaakt. Uh, zeker, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En um, nou, dan is er. De, oh, we hebben het toch over een website. Dan is er een, natuurlijk een webshop, denk ik. Zeker. En ja. wat kunnen we daar vinden? Bijna elk boek over Nederland. Uh, over Nederlandse sporen en tramwegen. Wat er wordt uitgegeven. En ook uh, uit Europa een, een rijke selectie aan uh, boeken. En ja, als je, iets op, als je iets zoekt. en het staat niet in de webshop. dan uh, kunnen we het altijd wel voor je vinden of bestellen. Dat dus is dat een, even een mailtje sturen? Even een mailtje sturen. en zeggen van. Uh, God, ik zoek dit of dat boek. Ja. Uh, en dan is het uh, heel makkelijk. om. dan uh, krijg je gewoon een antwoord van. Uh, dat kunnen we, voor zo, kunnen we voor die prijs aan je leveren. Ja. We staan nu. Uh, uh, te praten in de winkel ja. zelfs. Uh, en we zien hier <coughs> boeken over elektrische locomotieven. Ik, ik ga het rijtje maar een <laughs> beetje af. en uh, Houten wagens, ijzeren mannen. Dat, ja. Ja, dat was natuurlijk uh, uh, vroeger dat was ook zo gezegd. Uh, houten schepen, stalen kerels. Ik, ik vermoed dat het titel daarvan is afgeleid. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En mensen en machines. En, uh, en dan hier een, een Engels boek. Ja. Dat, dat, dat gaat natuurlijk ook... Uh, want het is eigenlijk... In, in, uh, bijna in vier talen. Hè? Nederlands, Engels, Duits en Frans. De, de, dat heb ik zo een beetje voorbij zien komen. Ja, zeker. Maar we hebben ook... Uh... Toevallig vanochtend uh, kwam hier nog een boek uh, binnen... waarvan we even moesten identificeren in welke talen het überhaupt was. Uh, dat was nog even... Uh, dat, uh, daar krijg je zo'n collectie binnen. Op. En dan uh, was het zo... Oef, dat zijn uh, veel letters in een woordvolgorde die mij niks zeggen. Uh, <laughs> dus dan wordt er even overlegd van uh, hmm. jongens... waarvan denk je... Waar, welke taal denken jullie dat is? Zodat ik weet waar ik het in de kast moet zetten. <laughs> ja, ja. Zowelig, nee, in, onze, in onze tweede handsectie hebben we uh, nou, ongeveer 2000 boeken op voorraad. En uh, ja, dat, dat stamt echt uit alle landen. Van Europa. Je ziet natuurlijk wel dat in, in bepaalde landen wordt er veel meer over treinen geschreven, zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Oh ja, oh ja. Daar wordt heel veel over treinen gepubliceerd en geschreven. Daar leeft het dus meer? Daar leeft het, uh, het groot, laten we het zo maar zeggen. En ook Engeland is ook zo'n land waar gewoon enorm veel over spoorwegen wordt gepubliceerd. En hoe verhoudt het zich dan tot Nederland? Zijn wij leuke meekomers hierin? Nou, we zijn er in feite relatief groot, zou ik zeggen. Oh, toch wel. Gezien, we hebben toch wel in Nederland drie uitzendingen. Uitgevers, uh, drie grote uitgevers die spoorboeken uitgeven, dat is voor zo'n klein land met een, een klein spoorwegnet relatief toch wel uh, vrij opvallend. Mm. Um, dus ik zou zeggen dat we het redelijk goed doen in verhouding. gesprek met Jos van Dongen van de MVBS en ik praat in de winkel van deze railvereniging van toen en nu en allemaal boeken om ons heen en kijk daar zie ik weer wat hier dat jouw treintje Amsterdam Brussel staat er, ja. staat er ook al bij ja. de ijzeren Rijn uh, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, en dan gaat het een beetje de bergen in. Die, uh, en naast boeken hebben jullie ook uh, dvd's. Wat, st wat staan er om die dvd's? Oeh, ja, dat is ook. Dat is voor een deel zijn dat uh, archiefbeelden, die dan uh, tot een soort documentaire verwerkt zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, Cabrights. Dus dat zijn. Uh, men zet een camera in de, locomotief van een, in de, in de cabine van een locomotief. Oh ja. en, uh, en je gaat rijden, zeg maar. Een soort railway. Uh, een soort railway-achtig. En, ja. en die zijn ook uh, gewoon uh, in de webshop en uh, bij ons uh, te krijgen. Dat uh, blijft een, een eeuwigdurend populair programma. Ja ja. ja, ja, ja. En even daarover. Dat vind ik wel leuk. Ik heb daar wel eens ook op YouTube. Uh, kan je dat ook zien. En dat was dan ook in een heel ver land. Ik geloof ergens in Oost-Europa... hadden ze zo'n camera in zo'n cabine neergezet. En ik denk... En toen dacht ik eigenlijk, ja, leuk en aardig... maar hoe blijft zo'n niet snel wakker? Want het is slaapverwekkend. Uh, het is, het is uh, als je het uh, vanuit, uh, mm. vanuit, je computer, vanuit je thuiscomputer kijkt... is het denk ik slaapverwekkend. Maar ik denk dat je toch, als je daar zit... Uh, wel alert blijft, wetende wat er achter je hangt. Uh, letterlijk en Ja, ja, oh, ja, ja. ja, ja, dat ja. Is, je hebt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Ja, uh, ja. En er zijn ook genoeg systemen die ervoor zorgen... dat uh, als je in slaap valt, uh, dat je dan niet doorrijdt, uh, zeg maar... Oh ja, een dode ja. dodemansknop. dingeltjes er gaan eraf. Er zijn, er zijn tegenwoordig zoveel systemen die ervoor zorgen dat je dat, niet, dat, dat eigenlijk niet meer zou moeten kunnen gebeuren. Hmm. Ja. Dus men is zich eigenlijk wel uh, van bewust dat machinist zijn op lange trajecten ook heel eentonig uh, kan zijn. Ja. En, uh, ja. Met het gevaar van in slaapvallen. Met het gevaar van in slaapvallen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus het ja. is uh, goed dat er aandacht voor is. En... Uh, um, ja, boeken, dvd's hebben we gehad... Um en dan hebben we... Uh, nou, is, is, is dat uh, zo'n beetje de, de winkel? Dat is de winkel. Ja, we hebben ook natuurlijk af en toe komende leuke dingetjes die worden er binnen gebracht. Zoals? Uh, nou, daar, we hebben laten bijvoorbeeld een mooie collectie herdenkingsmunten over het spoor. Oh, oh ja. Dat, uh, want ja, de, de, de sectie van onze winkel... die is eigenlijk hoofdzakelijk afhankelijk van wat leden ons nalaten. Dus uh, een lid overlijdt en dan bellen de nabestaanden... die bellen ons op en die zeggen van... God uh, we hebben hier twintig kasten vol met boeken en een heleboel dozen met treinenspullen. Kunnen jullie daar wat mee? Ja, word je daar vrolijk met zo'n zo telefoontje? Of, uh, Houd ik er brengen? heel erg vanaf. Nee, natuurlijk. Nee, oh. We zijn altijd heel blij als, uh, als het niet naar de papierbak gaat. Ja. Want ja. uh, zeker de grotere collecties, ja, dat, daar zitten toch soms hele bijzondere spullen tussen. En uh, nabestaanden die niks met treinen hebben, die het huis van een treinen liever hebben opruimen, die zien dat onderscheid natuurlijk niet tussen nee. boekje A en boekje B, waarvan boekje B heel bijzonder is. Mm. En wij zien dat wel. Dus uh, we gaan er altijd, uh, gaat er iemand van ons naartoe. Die kijkt dan en die neemt een groot deel mee. En van de rest zegt hij: Nou, dat uh, is echt uh, rijp voor de papierbak. Zeg maar. ja, ja, ja, ja. Want ja, uh, 95 jaar nvws uh, Ja, je, dan heb je toch eigenlijk alles toch wel een beetje gezien. Het zou je denken. En dat, uh, uh, dat valt toch tegen. Dat, oh ja? Uh, ja, ja, we zien toch. Als er, nou ja, er worden dingen binnengebracht. En, uh, dat je toch nog verbaasd bent. Dat, dat er toch nog weer iets tussen zit je we... denkt: God, dat hebben we helemaal niet. Hmm. En dat is, uh, ja, dat, dat is toch grappig. Er zijn er soms, in, zeker in de jaren 60, 70 toen bedrijven en allemaal dingen hun, hun archieven wegdeden. Ja, dat werd dan door iemand uit een container of uit een papierbak gevist en die nam dat mee naar huis. En ja, dat staat dan bij iemand vervolgens 40, 50 jaar op de plank. Ja. Niemand weet dat het er nog is, of bijna niemand weet dat het er nog is. En opeens uh, overlijdt zo'n persoon, de nabestaanden komen naar ons toe... En dan denk je, hey, verdorie, dat is een uh, hartstikke interessant boek wat we hier nou binnen hmm. krijgen. En dat uh, ja, dat wordt dan uh, opgenomen in onze bibliotheek. Ja. Ja. En, en, maar de naam bestaande weten jullie ook te vinden. Dus, dus ja. de NVB is goed bekend in Nederland. Dat, dat hoop ik wel. Ja, we doen nog altijd natuurlijk ons best om, om beter bekend te worden in Nederland. Hoe, en, hoe uh, doe je dat dan? Nou, onlangs hebben we ons grootste project, denk ik, tot nu toe op dat uh, vlak ondernomen. door een uh, locomotief te bestikkeren. Hey, dus, wel. Uh, Ja. <laughs> dat, dat was ook naar aanleiding van het 95-jarige jubileum. En dat is een, een locomotief die je nog bijna dagelijks uh, in de goederendienst. Dus als het even mee zit, zien we hem straks hier nog oh ja. voor de deur langskomen. Uh, Gaaf. Maar die hebben we dus uh, in een soort, als railvereniging van toen en nu... hebben we die bestikkerd in, in een kleurstelling... Uh, die zowel nou ja, de, de NVBS natuurlijk in het voetlicht zet... maar ook de bijna 200 jaar spoorweggeschiedenis in Nederland onder de aandacht brengt. Mm. En dat hebben we gedaan doordat op de zijkant onder het, het rooster van die locomotief zie je icoontjes van alle iconische Nederlandse treinen van de afgelopen uh, 105 80 jaar, zoiets. En, en deze elektrische lok, die, want dat is een elektrische lok... Hè? Ja. die uh, wordt ingezet voor goederenvervoer en, en toch ook? Voor goederenvervoer op... Uh, ja, het is een van een goederenvervoerder, Railforce One heette die. En die rijden eigenlijk dagelijks goederentreinen tussen... ofwel Vlissingen-Sloehaven en Bad Bentheim... ofwel tussen Rotterdam-Kijfhoek en nee. Bad Bentheim. En een jaar lang? Nou, zolang, zolang als de locomotief blijft rijden... blijft in, hij oh. in, in die kleurstelling oh, rondrijden. Leuk. Dus... Okay. Uh, Touchwood, oh. dat die uh, voorlopig nog niet stuk gaat. En dan De, ja, ja. Uh, kunnen we er nog een heleboel jaar van gaan. Met Jos van Dongen van de NVBS, de railvereniging van toen en nu, die haar 95-jarig jubileum viert dit jaar. En ik was daar te gast in, Ames Voort. Tot aan muziek nog. Muziek van Somebody Prem van het album. Eens even kijken: Reiki Mountains. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met.